Nou, we hebben vandaag de 30 mei, is zie van 05 staat er. Welkom allemaal, Shabbat Shalom. Morgen willen we ook uh, het wekenfeest vieren, pinksteren, zoals de, of de vijftigste dag. De uitstorting van de Heilige Geest, maar ook uh, het geven van de wet op de Sinaï. We beginnen met het Shofar, laten horen... Graag uh, Sabbath Shalom met die zingen. Laten we het Shema zingen, Shema Israel. Jaweh, Eloheinu, Jaweh, Echad, Baruch, Shemke, Vogt. Malchuto. Leolam, fae. Hoor, Israël. Jaweh is onze God, Jaweh is een. Zegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit voor eeuwig. Amen. Jawel je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Jawel je God. Er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt geen gegoten of verstedend beeld. Je buigt daar niet voor. Je draagt de naam van Jawel jouw God niet voor de schijn. Je viert de sabbadag. Je eert jouw vader en je moeder. Je moord niet. Je pleegt geen overspel. Je stilt niet, je spreekt geen leugens, je begeert niet wat van je naaste is. Deze woorden die ik je opdracht zullen in jouw hart zijn. Je scherpt deze woorden jouw kinderen in. Je spreekt erover wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen of wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand, ze zijn tot een teken tussen jouw ogen. Je schrijft ze op de deur van jouw huis en in jouw poorten. Je moet Java, uw God, vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Wil ik nog een gebed uitspreken voor de dienst? Dan willen we op Psalm 92 zingen. Ik ga de parasje voorlezen. De eerste dag van het wekenfeest is een heilige dag die jullie samen moeten vieren. Jullie moeten dan een offer brengen van de eerste oogst die je van het land haalt. Op die dag mag niemand werken. Verder moeten jullie op die dag twee stieren offeren en één volwassen ram en zeven rammen van één jaar oud. Bij elke stier moeten jullie acht kilo fijn offeren dat gemengd is met olijfolie. Bij de volwassen ram. 5,5 kilo meel met olijfolie en bij elke jonge ram 2,5 kilo mil met olijfolie. Het zijn geschenken met een heerlijke geur die de Heer graag aanneemt. Ook moeten jullie op de eerste dag van het weekfeest een bok offeren. Die bok is een offer waarmee jullie fouten goed gemaakt worden. Alle dieren die jullie offeren moeten gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. En bij alle offers moeten jullie wijnoffers brengen. Bovendien moeten op de eerste dag van het feest ook de gewone dagelijkse offers gebracht worden. Nou, het is de gewoonte dat dus met het wekenfeest ook Rut voorgelezen wordt. Dus ik lees vandaag de eerste twee hoofdstukken en dan morgen wil ik dan die andere twee hoofdstukken lezen. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Gilion, Efathiter uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elie Melech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Machlon en Giljon stierven ook. Ze bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Morab gehoord dat Yahweh naar zijn volle omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Judah, de oom tegen haar twee schoondochters, Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen Yahweh jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen Yahweh jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen ze luid te huilen. Ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen waren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zouden jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, het is voor mij veel bitter dan over jullie. De hand van Jahwe is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, Schi, de schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dringen bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan? Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Java mag zo en nog veel meer erger doen, voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar Jahwe heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu Jahwe tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar gut, de Moabitische, haar schoondochter, zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstooogst, dus tegen Pesach. Nu had Naomi een bloedverwant aan de kant van de man een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. Rut de Moabite, ze zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en are rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop gingen zij weg, kwamen op de akker en raapten are achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, ja, wij zijn met u. En zij zeiden tegen hem, ja, we zegenen u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei, laat mij toch rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en ze is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnen gezeten. Toen zei Boaz tegen Rut, u hebt het gehoord nietwaar, waar mijn dochter, ga niet op een andere akker aarrapen, ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, Die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan, heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken, wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp ze zich met het gezicht der aarde boos er naar de grond en zei tegen hem, Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten, en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen jaren uw daad vergelden, en mogen uw loon volkomen zijn van jaren de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost. En u hebt naar het hart van uw dinares gesproken, hoewel ik niet ben als één van uw dinaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop een stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaier en reekte haar geroosterd koren aan en zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen ze opstond om weer aarde te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aarde en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aarde op de akker tot de avond, en wat zij geraapt had, klopte ze uit, het was ongeveer een Evangest. En ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had, ook haalde zij de voorschijn wat ze overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag haar geraapt? En waar heb je gewerkt? Moge hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En zij vertelde haar schoonmoeder, bij wie ze gewerkt had. En zij, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boaz. Toen zei oom tegen haar schoondochter, mogen hij, die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft, aan de leven en aan de doden gezegend worden door Jade. Verder zei oom tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, zodat zij met heel mijn oost klaar zijn. De oom zei tegen haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om haar te rapen, tot de Gerste Oost en de Tuivenoost voorbij waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder. Dan willen we gaan zingen, 72, van waar de zon opgaat, dan 333, Heer, u bent el Elohim, en dan 715, Psalm 84. Dan willen we samen bidden, ik wil het uh, slotdeel van Elisa ik behandelen. En het laatste gedeelte is ook het gedeelte waarin hij overlijdt. Maar ja, zoals daarvoor ook, zitten steeds, er steeds, nog steeds hele mooie lessen in, in het uh, leven van Elisa. En daar willen we even bij stilstaan. Twee Koningen 10, van vers 18 tot 36, dat is het eerste stuk. En Jehu riep het heel het volk bijeen en zei tegen hen, Agaf heeft de baal slechts een beetje gediend, Jehu zal hem nog meer dienen. Ja, het is een Ach. beetje onder valse voorwendselen dat hij dat doet. Want hij heeft heel wat anders uh, voor ogen. Nou, dat gaan we ook zien. Dat hij dus het volk helemaal voor de gek houdt zelfs. Omdat hij, nou ja, we gaan het zien wat hij dus bedoelt. Nu dan, hij zegt, roep alle profeten van de baal bij elkaar, als een dienaar, als een priesters. Dat niemand gemist wordt, want ik heb een groot offer voor de baal. Al wie gemist wordt, zal niet in leven blijven. Dus hij doet een enorm dreigement. Hij wil dat ze allemaal bij elkaar geroepen worden. En doen ze dat niet, zijn de mensen die gemist worden, dan worden ze ter dood gebracht. Maar Jehu deed het met list om de dienaren van de baal om te brengen. Dus het offer wat hij dus wil offeren aan de baal, zijn dus al die profeten, al die mensen die in dienst staan van die baal. Dus een enorm groot afgoden offer zou je kunnen zeggen. Verder zei Jehu, kondig een bijzondere samenkomst af voor de baal en ze riepen die uit. Dus ze gaan er helemaal in mee. Ze denken echt dat hij dus de Baal gaat dienen en dat hij dus een heel groot feest wil aanrichten om dus dat te vieren, dat hij koning is geworden en dat hij dus de Baal gaat dienen. Ook stuurde jeugd bode door heel Israël en alle dienaren van Baal kwamen. Er bleef niet één man achter die niet kwam. Dus blijkbaar heeft hij dus ook een soort van een lijst gekregen waar al de mensen woonden. Want hij gaat ze eigenlijk allemaal opzoeken en dwingen om er tussen te komen. Ze komen in het huis van Baal. Het Baalhuis was helemaal vol van het ene einde tot het andere einde. En toen zei hij tegen degene die over het kledingmagazijn ging: Haal voor alle dienaren van de Baal de kleding tevoorschijn. Dus ze kregen ook allemaal hun priesterkleding aan. En hun kleding die voor de dienst van Baal nodig was. En die worden dus tevoorschijn gehaald en ze worden allemaal aangekleed. En dan krijg je even een heel apart uitstapje. Want dan komt hij met Jonadab, de zoon van Regap, in het huis van de Baal. Daar was hij tegengekomen. Op het moment dat hij dus de twee koningen dood, toen kwam hij de Jonadab tegen. En toen zei hij tegen de Jonadab van ben je met mij of ben je tegen mij? En Jonadab die zei toen van ik ben met je en die mocht toen op de wagen de strijdwagen van Jehu stappen. En blijkbaar is hij dus sindsdien is hij een beetje onafscheidelijk met Jehu, trekt hij op. Heel verpand dat hij dus genoemd wordt Jonadab de zoon van Regab. Onderzoek zegt hij dan of er niemand van de dienaren van Jahwe hierbij is, alleen de dienaren van de baal. Dus die opdracht krijgt dus die Regab. <coughs> Toen zei hij tegen degene die over het kledingmagazijn ging, haal voor alle dienaren van de baal de kleding tevoorschijn en haalde tevoorschijn. En dan zegt hij dus tegen Jonadab, nou de zoon van Regab, is heel wat in Jeremia staat, 35 vers 6, over de regabieten. Jeremia kreeg van God de opdracht om een soort drinkgelag aan te richten. Een hele... Ruimte vol met tafels met wijn en alles wat nodig was. En die mensen die weigeren en die zeggen... Ja, wij drinken geen wijn. Want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab... Dus dat gaat over deze man... Heeft ons geboden, u mag geen wijn drinken, u niet en uw kinderen niet... Tot in eeuwigheid. U mag geen huis bouwen, geen zaad zaaien, geen wijn geplanten... Of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen... Al uw dagen, omdat u vele dagen leeft in het land... Waar u als vreemdeling verblijft. Het aparte is... Dat het dus een dokter Jozef Wolf was, rond 1822, hij heeft een hele, hij heeft heel veel reizen gemaakt door heel, heel de wereld. Hij was een soort evangelist. En zo was hij dus ook in Mesopotamië En hij kwam een soort Arabier te paard tegen. En ik, ik heb dat boek opgezocht op internet, geweldig. Ik kwam het tegen in de Bijbel van Spurgeon. Die maakte daar een opmerking over. Dus toen dacht ik, nou ik ga eens op zoek op, op internet en ik vond het Travels and Adventures of Dr. J. Wolf. Een mooi boek. En op bladzijde 196 daar stond dit verhaal. Maar dat bleek dus een regabiet te zijn. Hij komt in gesprek met die man. En die man die spreekt dus Arabisch en Hebreeuws. En hij krijgt twee Bijbels van die dokter Wolf. Daar is hij heel blij mee. En die vertelt dus tegen hem van dat ze nog met 60.000 mensen de regels van regab navolgden in Mekka. Dus in 1822 waren er 60.000 mensen die nog steeds volgens de regels van regab leefden in Mekka. En het mooie is dat dus in Jeremia staat dat omdat ze dus die regels van die regap navolgden, dat dus Java zegt dat er nooit iemand zal ontbreken die voor het aangezicht van God zal staan ten eeuwigheid. En je ziet dus dat, nou ja, goed, 200 jaar geleden was dat nog steeds zo. Met zoveel duizend mensen leefden ze dus in de omgeving van Mekka. Ik vond het wel een heel mooi jaar. Nou, toen ze binnenkwamen om slachtoffers en brandoffers te brengen, stelde Jehu daar buiten 80 man op. En hij zegt, als er iemand van de mannen die ik u in handen heb gekomen ontkomt, dan is het uw leven in plaats van zijn leven. Dus die 80 man die hij uitgekozen had, nou ja, die zijn wel heel erg scherp, denk ik. Want ze realiseren zich, als er dus nu iemand ontkomt, van die dus in die tempel van Baal opgesloten zitten, dan kost het mijn leven. Dus dat is wel een manier om iemand even flink op scherp te zetten. En het gebeurde toen men gereed was met het brengen van het of dat Jehu de lijfwacht en tegen de officier zei kom sla hen dood en laat niemand naar buiten komen. En dan worden ze dus allemaal vermoord en de lichamen worden dan naar buiten gebracht. Ja een afschuwelijk verhaal maar aan de andere kant God had het wel opgedragen aan Jehu om dus dat te doen. Daar blijft het niet bij, ze gaan dus ook eigenlijk het hele huis van Baal wordt ontwijd. Ze halen de gewijde stenen eruit, ze verbranden die. En ze braken de gewijde steen van Baal stuk en ze breken het hele huis van Baal af en maken er een mestvalt van. Nou ja, verder kun je eigenlijk niet gaan, want dan heb je het helemaal vernietigd en helemaal onheilig gemaakt. En Jehu vaagde daarmee de Baaldienst uit Israël weg. Nou, geweldig. Dat was ook een opdracht die hij gekregen had, maar hij voert die opdracht ook op de letter uit. En dan hoop je eigenlijk dat hij dan daarmee een verschil maakt in Israël. Helaas niet. Wat doet hij? Hij wijkt niet af van het navolgen van Jerobeam. Die had natuurlijk twee gouden Kalven opgericht, een betal en een dan. En hij volgt die wel na. Dat is ontzettend jammer, want je zou eigenlijk verwachten, omdat hij dus koning gemaakt is door Yahweh, dat hij dus die opdrachten uitvoert, dat hij dan ook de stap maakt van ze nu ga ik Yahweh volgen. Dat doet hij helaas niet. Hij volgt Jerobeam in de afgodendienst. Hij wordt wel beloond. Dus ja, we zeggen tegen Jehu: omdat je goed gehandeld hebt door te doen wat juist is in mijn ogen, en met het huis van Ahab gedaan hebt, over inkomstig alles wat in mijn hart was, zullen uw zonen tot het vierde geslacht op de troon in zal zitten. Dus de zegen die hij krijgt, is dat er dus vijf geslachten van hem op de troon zullen zitten. Hij, inclusief vier geslachten van zijn zoon, en kleinzoon. Dus dat is een enorme zegen. En dat vond ik ook wie die oproep doet voor de kering, die zegt dus in dat verhaal. God alleen maar naar rechtvaardigen luistert. En niet naar onrechtvaardig Of uh, slechte mensen. En dit is een bewijs dat dat niet waar is. En dat was ook wat ik erop tegen heb, eigenlijk. Van nee, het is zo dat. Die zelfs ook onrechtvaardige mensen. Die zich eigenlijk dus. Ook al is het voor het oog bekeren. Kijk maar naar Jona, die dus naar Nineveh moet gaan. Hij predikt daar. En ze, ze doen een soort bekering. Hè, alleen maar om de straf te ontgaan. En God zegent dat. God zegt: nee, oké, okay, ik zal Nineveh niet verwoesten. Omdat ze. Zich hebben aangepast. Ze hebben zich een soortement bekeerd. Dat was ook een aangap zo. Aangap werd aangezegd dat er dus een straf zou volgen op de, wat hij gedaan had. En hij scheurt zijn kleren en hij strooit as op zijn hoofd. En dan moet Elia moet teruggaan naar Agap en zeggen. Jongens, luister, omdat je dat gedaan hebt, zal het niet in jouw dagen gebeuren. Maar na dat je overleden bent. Dus God kijkt ook wel naar de onrechtvaardigen als ze zich op het oog bekeren. Of hun leven aanpassen. En dat is nu bij Jehu ook, ook al volgt hij de afgoden na. Hij heeft toch gedeeltelijk, heeft hij God gediend door te doen wat God opgedragen had. En hij wordt daarvoor gezegend. Hij wandelde niet lettend en met heel zijn hart wet van verjaren. Dat hadden we al gezien. Hij week niet af van de zonde van Jeroboam, Die Israël deed zonde. En dat is jammer, want hij was natuurlijk het grote voorbeeld. De koning die voorging voor het hele volk. En als de koning zeg maar zo'n weg inslaat, dan is het... Ja, al zijn volgelingen gaan daarin mee. En dat is dus ook waarom machthebbers of mensen die een voorbeeld moeten zijn, zo'n enorme verantwoordelijkheid hebben, omdat ze zoveel mensen meenemen. Wat gebeurt er? Yahweh die gaat wel optreden en die maakt het grondgebied van Israël kleiner. Dan hadden ze een heel grondgebied aan de overkant van de Jordaan. Dat wordt al heel snel, wordt dat dus afgepakt. Hazael, de koning van Syrië. Die verslaat hen in allerlei gebieden. Vanaf de Jordaan, waar de zon op komt staat het land van Gilead. De Gadieten, de Rubenieten en de Massanieten. Het wordt allemaal afgepakt. En ze worden weggedreven tot over de Jordaan. Het overige van de geschiedenis van Jehu, alles wat hij gedaan heeft en zijn macht, is geschreven in de kronieken van de koning van Israël. En hij gaat te rusten bij zijn vaderen. En ze begroeven hem in Samaria. En zijn zoon Joahas werd koning in zijn plaats. En hij is 28 jaar koning geweest. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Daar was hij ook voor aangesteld. Dat was ook wat de opdracht van Elia was, om de Jehu aan te stellen. En die zou dan degene doden die opgedragen werden door Yahweh. Dan krijg je een afschuwelijk verhaal. Toen Atalia, de moeder van Ahazia, dat is dus de koning over Juda, zag dat haar zoon dood was. Ahazia was gedood door Jehu. Had hij ook geen opdracht voor gekregen. Hè? Dus een heel opmerkelijk dat hij dat doet. Het was natuurlijk een vriend van de koning van Israël, maar dat hij dus koning... Ahazia dood, was niet de opdracht van Yahweh. Er wordt ook niks over gezegd of het goed of fout is. Het wordt alleen maar meegedeeld dat hij de koning dood. Maar zodra dat bericht in Jeruzalem binnenkomt, dat dus Ahazia de koning dood is, staat de moeder van de koning op en die bracht het hele koninklijk nageslacht om. Nou, dat was heel gebruikelijk in het heidendom, maar dat, was, ja, dat hoorde totaal niet thuis ...in het koninkrijk Israël of in Juda. Dat was een afschuwelijk iets. Niet alleen haar zonen... ...ze bracht al haar zonen om... ...maar ook haar kleinkinderen. Maar je, je kunt het je niet voorstellen. Je kunt er niks bij indenken dat je... Ja, ...dat zoiets goed praat... ...omdat daar een goede reden voor is of zo. Het is een afschuwelijk iets. Want er staat in 2 Koningen 10, vers 13 tot 14... Jehu had de 42 broers van Ahazela doden... ...bij de put van Beth-Heket. En die waren dus ook gekomen om te kijken voor de strijd afgelopen was en die worden dus onderweg vermoord. Gelukkig is Jozeba erg de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, en nam Joas de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning, die te dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedsel naar de linnenkamer. en ze verborg hem voor Abtaliar zodat hij niet gedood werd. Een tante van Joas, was de zuster van Ahazia die gedood was. Een geweldig mens die dus. Optreedt als er dus onrecht gebeurt en iemand uit de dood redt. En dat doet ze dus zes jaar. Zes jaar houdt ze hem verborgen in het huis van Jan. Terwijl dus die Abtalia als koningin over het land regeerde. Ze is de enige vrouwelijke vorst over het land. In het zevende jaar stuurde Jojeda, daar, wat de hoge priester, bode en liet de bevelhebbers over honderd van de garde en van de lijfwacht aan. Hij bracht hem bij zich in het huis van Jahwe en sloot een verbond met hen. En hij nam hen in het huis van Jahwe een eet af. Dus hij, niet zomaar een verbond, maar echt iets waarmee ze dus moesten ja, zweren in de naam van Jahwe, dat ze dus zouden doen wat hij dus met hen wilde afspreken. En nadat ze dus die eet afgelegd hadden, kregen ze de zoon van de koning te zien. Een levensgevaarlijke actie wat hij hier doet. Dit is hoogverraad, hè. Hij stapt natuurlijk op tegen de, de regerende vorst en doet allerlei acties achter haar rug om. En dat blijkt dan ook omdat hij dus de zoon van de koning laat zien. Hij dan geboten: dit is wat hij moet doen. Een derde deel van u die op de sabbat dienst gaat doen, moet de wacht betrekken bij het huis van de koning. Dus dat is eigenlijk een soort afscherming van het huis van de koning, zodat er dus niemand van het huis van de koning, haar van de koningin, naar het huis van Jaarbeek kon komen. En die stonden dus vlak bij elkaar. Dus er zat niet veel ruimte tussen. Dus alles wat hij deed moest eigenlijk heel snel gebeuren, want het was behoorlijk op het zicht van het huis van de, van de koning. Een derde deel moest bij de portuseur gaan staan en een derde deel bij de poort achter de lijfwacht. En zo moet u ombeurten de wacht betrekken bij dit huis. Dus ze moesten alles in het werk stellen om dus de zoon van de koning te beschermen. Twee afdelingen van u, allen die op de sabbat afgelost worden, moeten de wacht bij het huis van Jabe betrekken bij de koning. Dus hier zie je dat hij, het was de zoon van de koning, hij was nog niet gekroond. Maar dat is in de beleving van Jojeda, de hoge priester, die Joas al koning was. En zo reageert hij dus ook. Dus zo stelt hij eigenlijk alles op, dat is die zoon van de koning, al dat ambt bekleden. Er moet de koning rondom omringen, zegt hij, ieder met zijn wapens in zijn hand, wie de gelederen binnendringt, moet gedood worden. Hij moet bij de koning blijven, waar hij ook gaat of staat. Dus voor hem stond het helemaal vast, dat Joas koning was... En dat hij dus beschermd moet worden door heel de lijfwacht die daar voor opgeroepen was. En dat gebeurt dus ook. Dus de mensen hebben dus die eet gezworen en doen precies wat dus die priester opdraagt. En ze nemen de mensen mee en ze gaan dus uh, op de plekken staan waar dus, uh, hij ze wil hebben. En ze schermen de koning af. Hij gaat nog verder zelfs. Hij gaat hen ook de bewapening geven... Die koning David weggelegd had. Dus de speren en de schilden die in het huis van Java waren worden uitgedeeld. En worden uitgedeeld aan dus de lijfwacht en de bevelhebbers van de lijfwacht. En ze staan daar rondom. De koning Ieder met zijn wapens in zijn hand. Het hele huis wordt beschermd door de mensen in de richting van het altaar. In de richting van het huis. En dan is dus het huis van de koning. Dat is dus afgeschermd. Werd. En daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten. Nou, dat was dus op het moment dat het eigenlijk gigantisch fout zou kunnen gaan, zette hem de diadeem op, dat vond ik heel erg opmerkelijk, want ik denk, hoe heb je dat in vredesnaam voor elkaar gekregen? Dat je dus die diadeem, lag hij in de tempel, hij hoort gewoon in het koningshuis, ja, hij zou eigenlijk op het hoofd van Atalia moeten gestaan hebben, maar ja, op de een of andere manier heeft hij dus de pakken gekregen, en hij zet die diadeem op, en dan gaf hij hem de getuigenis. En dat was altijd een, dat staat ook in de Torah, dat is op het moment dat dus de koning de eed aflegt, dat hij dus koning wordt, dat hij dus gezalfd wordt, dan krijgt hij dus ook een afschrift van de Torah in zijn hand. Dus hij krijgt niet alleen de eretekenen van de vorst, maar het belangrijkste was eigenlijk dat hij dus de, de Torah in zijn handen kreeg en daar de beloftes op aflegt. En ze maakten hem koning en zalfden hem en ze klapte in de handen en zeiden, leef de koning. En dan wordt er dus een soort feest gevierd. Er wordt dus echt geroepen en geschreeuwd. Ik denk ook dat er de chauffeur geblazen werd. In ieder geval, Atadia die hoort dat. ze hoort het geluid van de lijfwacht en het volk wat erop afgekomen was. En ze komt kijken. Logisch, hè? er gebeurt iets. En zij is niet van op de hoogte. Dus ze komt kijken en ze loopt naar het huis van Jare. En ze ziet dat dus daar een kleinzoon van haar staat. En die heeft een diadeem op. En die zal waarschijnlijk ook een bepaald kreet aan hebben gekregen. Dus het is voor haar duidelijk dat de koning daar staat. Ze beseft op dat moment ook dat het helemaal fout gaat. En ze scheurt haar kleren en ze roept verraad, verraad. Want het is natuurlijk ook een soort hoofdverraad. Nou, daar blijft het niet bij. De hoge priester die gebood, de bevelhebbers, arresteer haar, breng haar naar buiten en dood haar. En dood ook degene die haar volgt. Dus iedereen die dus zeg maar een navolging was van Natalia, die wordt ook omgebracht. En hij wilde niet dat ze dus gedood zou worden in het huis van Jahwe. Want dat zou betekenen dat het huis van Jahwe onrein zou worden. Dus daarom wordt ze dus eigenlijk gearresteerd. Ze wordt meegenomen en ze wordt dus gedood. En dan doet de hoofdpriester ook weer iets opmerkelijks. Hij sluit een verbond tussen Jahwe, de koning en het volk. Om een volk voor Jahwe te zijn. En ook tussen de koning en het volk. Dus hij sluit eigenlijk twee... Hij sluit er eentje waar Java bij betrokken is en hij sluit een verbond tussen de koning en het volk. Eerst een drievoudig verbond en dan een tweevoudig verbond. En jammer dat er dus nog een apart verbond gemaakt wordt tussen de koning en het volk. Het eerste verbond was al voldoende denk ik. Maar goed, hij wou toch ook nog een tweede verbond te maken. De hele bevolking van het land gaat naar het huis van de Baal. Dus ook in Juda was het een huis van Baal en brak dat gaat af. Zijn altaren, zijn beelden, alles wordt dus volledig in stukken gebroken. En de priester, de Matan van de Baal, die werd gedood voor die altaren. En de priester stelde de ambten weer in voor het huis van Jahwe. Dus dat was helemaal verloren gegaan, zeg maar. Dus de dienst voor Jahwe was weg. Dat was eigenlijk overgegaan naar de dienst voor de Baal. En Jojeda stelt het weer helemaal in. En de dienst van Jahe, die gaat dus vanaf dat moment weer volledig draaien en ze halen de koning uit het huis van Jawe en ze komen via de weg van de poort van luister in het huis van de koning en hij wordt op de koningstroon gezet dus op dat moment is hij volledig koning en geïnstalleerd en de hele bevolking staat er ook best opmerkt de hele bevolking van het land was blij en de stad bleef rustig nadat ze atalia bij het huis van de koning met het zwaard gedood hadden dus blijkbaar was er ook heel veel onenigheid over het beleid en het bestuur van atalia het was ja, ook een nakomeling van Izebel, dus je snapt dat zij een verschrikkelijk mens was, denk ik. Zij diende de baal en ze zal een hele hoop verordeningen afgegeven hebben die dus niet stroten met wat dus de rechtvaardigen en de gelovigen voor ogen hadden. Joas was nog maar zeven jaar oud toen hij koning was. Ontzettend jong. Maar je ziet ook dat hij dus wel ook gezegend werd en dat hij ook wel een behoorlijk goed verstand had. Want hij heeft 40 jaar geregeerd. De naam van zijn moeder was Sipja uit Gwaseba. En hij deed wat juist was in de ogen van Yahweh. Al zijn dagen waarin die hoge priester Jojeda hem onderwees. En dat is eigenlijk jammer. Want je ziet dus uit daaraan dat het dus niet zijn eigen keus was. De offerhoogten werden niet weggenomen. Het volk bracht nog steeds slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. En die offerhoogten konden aan allerlei soorten goden opgedragen zijn. Hè? Dus dat was niet specifiek de Baal. Maar er konden allerlei soorten goden zijn, die dus op offerhoogte of bij bepaalde eiken of uh, bomen gebracht werden. Dan neemt hij een heel bijzonder besluit. Joas zegt tegen de prinses van al het geld van de geilige gave dat in het huis van Jahwe gebracht wordt, namelijk het geld van wie bij de getelde gaat behoren, het geld van elk persoon dat zijn waarde vertegenwoordigt, moet naar het huis van Jahwe gebracht worden. Nou, dat was een opdracht hè, van Jahwe, ik zou dus dertig verstralen wanneer het aantal israelieten opneemt volgens hun telling En dan moet ieder bij hun telling aan Jabe een losgeld geven voor zijn leven. Opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. David had dat nagelaten. Daarom komt er dus een hele pesten wat is gestopt is bij de, de dorstvoer van Arauna. Hij doet het wel. Hij zorgt dat dat geld dus binnengebracht wordt. En dat dat dus opgedragen wordt en opgeslagen wordt in het huis van jaren. Nou, er moest een halve sikkel gerekend worden volgens de sikkel van het heiderdom. Die was 20 jaar al waard als hefoffer voor Yahweh. En dan staat er bij al wie bij de getelde gaat behoor, 20 jaar oud en daarboven moet het hefoffer voor Yahweh geven. Dat was gewoon een opdracht. De priester moesten dat aannemen, ieder van zijn bekende. En dan moeten ze gaan herstellen wat aan het huis bovallig is. Dus blijkbaar was er ook geen onderhoud meer gepleegd aan de tempel. En nou, dat heeft dus effect. Als je iets niet onderhoudt en niet gebruikt, dan gaat het heel snel achteruit. Maar toen bleek dus in het 23ste jaar, moet je nagaan, nee, dan is hij dus 30. Er staat niet bij in welk jaar hij die opdracht gegeven heeft. Dat zal misschien uh, dat hij meerderjarig is geworden of zo, maar in ieder geval. Toen hij 30 was, bleek dus toen hij ging controleren dat er niet hersteld was wat hij voor ogen was. En dan wordt hij dus boos, hij roept ze ter verantwoording. En hij vraagt, waarom herstellen jullie niet wat aan het huid bevalt is? Hij zegt, je hoeft geen geld meer aan te nemen, maar geef dat geld alsjeblieft voor het herstel van de bevallige gedeelte van het huis. Nou, dat doen ze dan. Ze vragen geen geld meer. Die hoge priester maakt een kist, boort een gat in een dechtseltelman... en die zet hij naast het altaar aan de rechterkant als je het huis van Jabe binnenkomt. En een soort offerblok wordt er gemaakt. En daar wordt het geld in gebracht, ingegooid, wat dus de mensen brengen naar het huis van Jabe. En iedere keer als dat kist als die vol was, wordt er schrijven van de koning gehaald met de hoge priester... en dan deden ze dat geld in buidels en dan werd het geteld. En dan werd het opgeschreven... En dan werd het in de hand van de uitvoerders van het werk gegeven. En die betaalden het uit aan de timmerlieden en aan de bouwlieden. En dan staat er iets heel opmerkelijks. Er wordt dus van alles nog wat voor gedaan. Voor het huisverjaard, er wordt hout gekocht, er worden gouden stenen gekocht. Er wordt hersteld wat nodig is. Maar er wordt dus geen verantwoording voor afgelegd. Er worden geen zilveren schalen, geen messen, geen spijnbekkers, en geen trompetten. En ook geen enkel gouden voorwerp, zilveren voorwerp wordt er gemaakt, maar ze gaven het alleen maar dus om dus het huis zelf te repareren. En hier staat dat hè, ze worden geen rekenschap gegeven van het geld wat ze krijgen. Dus ze wordt er helemaal in het overgelaten aan de timmerlieden en de, de metselaars. En er staat ook bij die handelden oprecht. Dus wat ze dus ontvingen, dat hadden ze ook echt verdiend. En het geld van de schuldoffers en het geld van zondoffers werd niet in het huis van Jabba gebracht. Dat was voor de priesters. Dat werd rechtstreeks aan de priesters gegeven. Nou, dan komt Hazael weer in beeld, de koning van Syrië. Die strijdte tegen gat en nam het in. Dat is een hele aparte actie die hij neemt, dat zal ik zo laten zien. En als hij daar dat ingenomen heeft, dan krijgt hij het in zijn zinnen om dus op te trekken naar Jeruzalem. Nou, waarom was dat raar? Omdat hij kwam dus uit Damascus En hij moet dus een hele tocht gemaakt hebben rondom eigenlijk het land van Juda. Hij zou ook zo gereisd met de Staten niet dat hij door Israël ging. Dus ik denk dat hij dus helemaal buiten ging. En dat hij dus bij kwam, dat ingenomen heeft. En op dat moment, ja, dan ligt Jeruzalem ligt eigenlijk op de terugweg. Als je dan hier rechts, rechts reist, dan is dat eigenlijk de kortste route. En dat neemt dus naar hem voor. Van, moet luisteren, ik ga de kortste route pakken en ik neem gelijk Jeruzalem in. Een drama natuurlijk. Want ja, dan lag Jeruzalem uh, onder vuur. Joost, die hoort daarvan. En die neemt een drastisch besluit, neemt alle geheiligde gaven die Jozef, Jehoram en Ahazia afgezonderd hadden. Zijn eigen geheiligde gaven en al het goud dat in de schatkamers van het huis van Jahwe gevonden wordt. En in het huis van de koning en die stuurt dat naar Hazael met het verzoek van joh, uh, je krijgt nou een gift van mij, maar wil je dan Jeruzalem ontzien? En dat doet hij dus, hij trekt weg van Jeruzalem, dus hij was opgetrokken naar Jeruzalem. En hij trekt ervan weg en laat Jeruzalem ongemoeid. Dus hij wordt eigenlijk afgekocht er heeft wel een hoge prijs, want hij geeft dus alle geheiligde gaven die dus in al die jaren apart zijn gelegd. Die worden dus meegegeven naar Syrië. Nou, het overige van de geschiedenis van Joas staat zij in de kronieken van de koning van Juda. En dan gebeurt er iets. Ja, je staat er af en toe echt van te kijken. En dat is in Juda, dus de koning van Juda. Er zijn er twee dienaren die dus opstaan tegen hem. Een samenzwering smeden en ze slaan hem dood. En waar gebeurt dat? Dat was opmerkelijk in bed -Millo. En waarom nou in Beth Nou, daar staat een rechter. Toen spraken de broers van zijn moeder ten aanhoor van alle burgers van Sichem al deze woorden over hem. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden: Hij is onze broeder. Ze gaven hem zeven, zeventig zilverstukken uit het huis van Baal-Berit. En daarmee huurde Abimelech lichtzinnige leeflopers in die hem volgden. Abimelech wilde graag koning worden, en zo kwam hij in het huis van zijn vader in Bovra en doodde zijn broers, de zonen van Jerubaal op één en dezelfde steen, zeventig mannen. Maar Jotham, de jongste zoon van Jerubbaal, werd over, omdat hij zich had verborgen. Daar verzamelden zich alle burgers van Sichem en heel Beth en ze maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Wat is dat nou? Dat, is dus, dat was dus een afgehouden plaats, dus Beth staat dicht bij Sichem. En het was gewoon een afgrote plaats. Dus wat doet Joas in vredesnaam bij die afgehoden plaats? Nou, die zal daar waarschijnlijk toch aan het offeren zijn geweest. En dat heeft voor een aantal mensen dwars gezeten, denk ik. En die, want het was niet een samenzwering om de macht over te nemen. Want zijn zoon wordt dus koning in zijn plaats. Dus ik denk dat het echt te maken heeft met die afgoderij die hij, hij, hij bedreven op dat moment en dat er dus mensen waren die er niet mee eens waren en dus hem doodslaan. En dan zijn zoon Amazia koning maakte in zijn plaats. Nou Elisa was ziek geworden en het was ook de ziekte dat wist hij dus waar hij zou sterven. En Joas de koning van Israël, hé, dus je had, net hadden we het over Joas de koning van Juda, nu is de koning van Israël. Die kwam bij hem en die huilde om hem. Hé, die was erg verdrietig dat echt zo was, is nog, te, nog twijfelachtig in ieder geval. Maar hij roept dus naar Elisa, mijn vader, mijn vader, wagen van Israël in zijn ruiters. Nou, dat is een hele bekende zin. Die komt ook bekend voor, omdat Elisa dat zei toen Elia opgenomen werd. Nou, dat was dus bekend. Dus waarom die koning dat gebruikt, ik denk dat hij een beetje, ja, Elisa het gevoel wil geven dat hij op dezelfde wijze geëerd wordt als Elia, denk ik. Ik zie het niet als een eerlijk oprechte Beleidnis, maar ik zie het meer als een soort, ja, een soort truc die hij uithaalt. Want het was niet zo'n beste koning. En Elisa, die zegt tegen die koning Joas, neem een boog en pijl. En hij pakt hem en komt bij het ziekbed van Elisa. En dan zegt hij, van, leg je hand aan de boog. Het raam moet opengezet worden. En Elisa legt zijn handen op de handen van de koning. En dan schieten ze samen schieten ze een pijl af naar het oosten. En dat gebeurt. En dan zegt hij tegen die koning Joas, neem de pijlen. Dus er waren nog een handje voor pijlen. En Joas die neemt ze. En Elisa die zegt tegen de koning van Israël, slaap er goed met die pijlen. En ja, het is natuurlijk een beetje een rare, maar ja, waarom moet je slaan met pijlen op de grond? Je schiet ze af, normaal gesproken. In dit geval niet, dus hij slaat en hij is al heel snel beu. Hij vindt het toch maar een beetje een, een, een raar iets. Dus hij slaat drie keer en dan denk je ja, af. Het is best hoor, ik heb geen zin. En dat is helemaal tegen de zin van Elisa. Want hij werd heel erg kwaad op hem. En hij zegt, u had vijf of zes moeten slaan. Dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. En dat is, eigenlijk geeft ook het karakter weer van Joas. Normaal gesproken, als hij dus goed gehoorzaam was. En er wordt gezegd, sla op de grond. Dan sla je op de grond totdat degene die opgegeven heeft, zegt, stop ermee. nu is voldoende. En dat doet hij dus niet. Dus daarom denk ik dat hij niet zo'n... Heel erg hoge pet op had van Elisa. En dat hij eigenlijk alleen maar voor een soort. zijn eigen beter voordeel. dat hij eigenlijk was. En hier zie je eigenlijk meer zijn eigen karakter. Hij is daar heel snel beu. de opdrachten die Elisa geeft. En Elisa zegt ook wat de consequentie is. Van als je doorgegaan was. dan zou je de Syriërs toch vernietigd toe verslagen hebben. En dan zouden ze niet over Israël. het verderf gebracht hebben wat ze dus later gebracht hebben. En nu zul je maar drie keer. zul je hen verslaan. En daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. En dan krijg je weer een, ja, een verhaal, ja, ja, je, je, je snapt er helemaal niks van. Het zijn maar twee zinnetjes die er staan. En je denkt, maar de, de impact daarvan is zo ontzettend groot. Begin van het jaar kwamen steeds bende uit Moab om dus te roven en te plunderen. Het gebeurde dus daarna ook. Er wordt een man wordt begraven en ze zien een bende aankomen. En wat doen ze met die man? Ze werpen hem in het graf van Elisa. En ze rennen weg en die man die komt dan in terecht. Hij komt in aanraking met de benen van Elisa en hij wordt levend en hij reist overeind op zijn voeten. En hij leeft gewoon weer. En als je dat leed, denk je van, maar, zei dat is toch bijna niet voor te stellen. Dat je dus bezig bent met een begrafenis en dat je dus ziet dat er dus een stel rovers aankomen die schrikt... En je gooit het, het lijk in het graf. En je maakt dat je wegkomt. En dat degene dan gewoon weer levend wordt. Dat is al zo'n ontzettend groot wonder. Nou, wat is nou de samenvatting? Jehu vertrekt het oordeel van God over het geslacht van Agap. Hij neemt gelijk het geslacht van Jozef mee. wat niet opgedragen, maar hij doet het wel. Dus ja, was dat correct aan Gods wil? Er staat niks over in. Er staat ook er staat geen instemming, maar er staat ook geen, uh, geen afkeur. Blijkbaar kon er toch. Wel overeen zijn met, met Gods wil op de een of andere manier. Je kunt kiezen om goed te doen, maar slecht te besluiten. Zoals Jozef deed, de tante van Joas. Hij redt zijn leven. Terwijl ze dus opdracht hadden gekregen om dus het hele geslacht van de koning uit te roeien. Als hij al, al dreigt naar Jerusalem te komen, tas Joas diep in de Bijbel. Al de rijkdom worden overhandigd. Er staat niet dat hij de toevlucht neemt tot God. Heel apart, dus is koning van Juda, hij is opgevoed aan de hand eigenlijk van de hogepriester Jojada, En er gebeurt iets wat dus Jeruzalem aantast en zijn leven aantast. En hij neemt de toevlucht tot de rijkdommen om die dus eigenlijk af te kopen. De bedreiging wordt afgekocht, maar er staat nergens dat hij de toevlucht neemt op God en vraagt, wat moeten wij doen? Wat kunnen we doen om dus deze bedreiging te ontlopen? En hij blijft God dienen zolang de hogepriester Jojada leeft en daarna dan laat hij alles vallen en gaat hij de afgoden. dienen. Het blijkt heel duidelijk dat het, niet het volgen van Jahwe is niet zijn eigen keuze geweest. Maar meer de keuze van de hoge priester. Het blijkt dat bepaalde plaatsen bepaalde acties oproepen. Bedmiddel was een vrijstad en een plaats waar vele onrechtigheden zich afspeelden. Dat was in de tijd van de richter al zo. En dat is dus gewoon doorgegaan. Het was gewoon een onreine plaats. De hoge eik bij Sichem was de eik waar Abraham een altaar bouwde toen hij in Canaan kwam. En dus daar was een altaar van Yahweh. Abraham trok door het land heen tot aan de heilige plaats van Sichem, tot de eik van Moren. Dus dat was al een afgoden plaats. En Abraham heeft dus dat willen aanpassen, zeg maar. Heeft daar dus een plaats van jaren van willen maken. Maar toch is dus bij de bevolking die eik toch als een afgodische plaats gebleven. Als je een opdracht krijgt van de knecht van God, dan niet te vroeg met je opdracht, maar wacht tot je een tegenopdracht krijgt. He, denk aan Joas met de pijlen. Het kan gevolgen hebben, het had drastische gevolgen voor het koninkrijk van Israël. Zelfs na de dood van Elisa gebeuren er wonderen. Het is onvoorstelbaar dat dus iemand dus weer leeft die op dat moment in aanraking komt met de benen van Elisa. Amen. We willen zingen een Hebreeuws lied, dus een Hebreeuwse zanger. En die zingt, Sabbat is my day of rest. Die gaat dus in op allerlei dingen waar hij mee geconfronteerd wordt door de week's. Dat dat toch zeg maar uiteindelijk de sabbat. Ja, er boven uitkomt. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Ja, er, shalom. we zegenen u en Hij behoede u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij u genade. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we willen nog zingen, hoe wonderlijk mooi.